8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Wilde jacht op overvallers op de A2. Veel overlast toen noodweer. En bloedbad bij aanval Taliban op hotel in Kabul. Op de A2 heeft de politie vannacht criminelen achtervolgd die een geldtransport in Amsterdam hadden beroofd. De overvallers zijn niet gepakt. Rond drie uur vannacht vielen ze het bedrijf aan met automatische wapens en explosieven. Ze vluchten met een onbekende buit. Volgens de politie werd er geschoten op agenten. Niemand raakte gewond. Tijdens de achtervolging op de A2 crashte bij Waardenburg een van de twee vluchtauto's en vloog in brand. De overvallers kaapten daarna een andere auto en zijn met hoge snelheid verder gereden richting het zuiden. Door de achtervolging en de crash is de A2 bij het knooppunt Deil in beide richtingen afgesloten. Het noodweer dat gisteravond en in het begin van de nacht over Nederland trok... heeft in het hele land voor overlast gezorgd. Er ontstond schade door wateroverlast, blikseminslag en omgewaaide bomen. Het treinverkeer raakte ernstig ontregeld. In het zuiden reden bijna geen treinen... en op andere trajecten waren er veel vertragingen. Door blikseminslag werkten sommige systemen niet meer. En ook was op sommige plaatsen de bovenleiding kapot... of lag er een boom op de rails. Nog niet op alle plaatsen is de schade hersteld. Er rijden nu minder treinen volgens een aangepaste dienstregeling. En het advies is om de reisinformatie goed te volgen. Dns verwacht dat de problemen in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen zijn opgelost.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 In het Griekse parlement is vandaag de cruciale stemming over de bezuinigingsplannen van premier Papandreou. De plannen voor flinke hervormingen moeten ervoor zorgen dat Griekenland een steun krijgt van de EU en het IMF om een faillissement te voorkomen. De uitkomst van de stemming in het parlement is nog onzeker. De socialistische regering heeft maar een kleine meerderheid in het parlement. En leden van de coalitiepartijen hebben al gezegd dat ze zullen tegenstemmen. De meeste Grieken vinden de plannen veel te ver gaan. Tienduizenden demonstranten gingen gisteren de straat op... in het kader van een landelijke staking. Bij rellen raakten tientallen agenten en een aantal betogers gewond. De PVV dreigt opnieuw de gedoogsteun in te trekken... als het kabinet extra moet bezuinigen vanwege leningen aan Griekenland. Bij faillissement van Griekenland zou Nederland definitief geld kwijtraken... en de PVV is bang dat er dan extra moet worden bezuinigd.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 Voetbalclub PSV heeft Kevin Strootman en Dries Mertens van FC Utrecht overgenomen voor 13 miljoen euro. Dat werd gisteravond bekend na een vergadering van de Eindhovense gemeenteraad. De raad nam daar het besluit om de grond onder het stadion en het trainingscomplex van PSV voor 49 miljoen te kopen. Om PSV uit de rode cijfers te krijgen. Dan het weer nog vanochtend bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land nog buien. Vanmiddag droog, van het westen uit zon. Middagtemperatuur 17 graden op de Wadden, tot 21 in het binnenland. Morgen zon, stapelwolken en in de middag kans op een bui. En het wordt morgen een graad of 20. AWB verkeersinformatie op a 2 vanuit Eindhoven naar Utrecht, tussen Vught en Knoopend Empel, 5 kilometer file. De weg is tussen Knoopend Empel en Knoopendijl nog steeds afgesloten. En de andere kant op op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven... is de weg tussen Knopendijl en Waardenburg afgesloten. De mensen die omrijden die komen in lange files op de A59 vanuit Os naar Zierikzee... tussen Vlijmen en Knoopend Hoepolder 23 kilometer... en op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, 16 kilometer... Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven voor knoopendleen der Heide 7 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat bij Veldhoven-Zuid 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Nederland staat steeds vaker vast. Dat kost tijd, geld en het vraagt veel van het milieu. Daarom biedt NS, werkend Nederland, een uitstekend alternatief. Flexreizen.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 Opvallende is dat elk kantoor de vrijheid heeft om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen. De Rabobank werkt al honderd jaar op deze manier in Nederland. Dus waarom zouden we het in het buitenland anders doen? Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Kies ook voor Luzac College of Lyceum. Kijk op luzac.nl en maak vandaag nog een afspraak. NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het Griekse parlement moet het nieuwe bezuinigingspakket gaan goedkeuren. Maar dat is geen uitgemaakte zaak, hoort die konykees zo over vanuit Athene. Europa heeft een groot probleem als de Grieken niet verder wensen te bezuinigen. Econoom Karsten Brzeski in Brussel vertelt daar straks over. Eerst is die uitzonderlijk gewelddadige overval vannacht in Amsterdam. De daders, de overvallers, op dat geldtransportbedrijf zijn ontkomen aan de politie. Afgelopen nacht werd het uh, transportbedrijf in Amsterdam overvallen. Er is geschoten op de politie met zware wapens. En vervolgens zijn de overvallers er vandoor gegaan. Achtervolging door de politie ging onder meer over de A2... waarbij snelheden van boven de 200 kilometer per uur zijn gemeten. Dat hoorden we eerder van uh, Rob van der Veen van de politie Amsterdam-Amsterland. We spreken nog eens met hem. Meneer van der Veen, opnieuw goedemorgen. Goedemorgen. Vorige uur vertelde u al uh, dat de overvallers de politie hebben opgewacht. Dat ze hebben geschoten op de politie. Dat klinkt als zeer zware criminaliteit. Ja, dit is echt uh, uitzonderlijk. Uh, dit, de, deze vormen vinden we, uh, wel plaats bijvoorbeeld in Frankrijk. Uh, als het gaat om geldtransporten uh, uh, uh, Maar dit gebeurt in Nederland uh, zeer sporadisch gelukkig. En, uh, nou goed, ik ben vanochtend eventjes op locatie geweest. Heb ook eventjes bekeken, ook de politieauto gezien, waarvan ik zeg van nou, het is een wonder dat de collega's niet gewond geraakt zijn. Het ja. is dus te vervelender is het dat uh, meneer Van der Veen de politie die overvallers uh, niet te pakken heeft gekregen. Hoe, wat is de laatste stand van zaken? Nou, zij, uh, er zijn twee vluchtauto's gebruikt. Eén daarvan is dan bij Waardendurg uh, gestrand, dus die is ook uh, in de brand uh, gegaan. Ze zijn er vervolgens, ze hebben een andere auto gekaapt. Uh, daar is opnieuw een achtervolging uh, ontstaan. En in Eindhoven uh, hebben ze opnieuw met de automatische wapens uh, de achtervolgende collega's uh, bedreigd. En, uh, ja, en dan gaat op een gegeven moment het leven uh, toch boven alles. Uh, en daar hebben ze denk ik een hele verstandige beslissing genomen door te zeggen van... Uh, we moeten hier stoppen, uh, want anders... Uh, uh, gaat het helemaal fout. Maar dan wordt de kans wel erg klein om ze nog te vinden, kan ik me zo voorstellen. Nou, dat is de reden waarom we natuurlijk uh, overal op alle locaties... waar deze overvallers geweest zijn en waar, uh, waar ze zich mee vervoerd hebben... in dit geval de auto bij Waardenburg, uh, om daar extreem uh, goed onderzoek te doen. Uh, het forensisch onderzoek is tegenwoordig zo uh, uh, goed... Uh, dat we niet heel veel nodig hebben om bijvoorbeeld ergens DNA vanaf te halen. Mm -hmm. uh, en, en dat moet natuurlijk heel zorgvuldig uh, gebeuren. En uh, we zullen er alles aan doen om deze mensen ter verantwoording te krijgen. Maar wat, wat verwacht u dat ze het land inmiddels uit zijn? Ja, die kans is natuurlijk groot. Uh, ze reden richting het uh, zuiden. Nou ja, ik bedoel Eindhoven en de Belgische grens ligt niet heel erg ver uit elkaar. Nee. Nee, dus er is inmiddels ook contact met de Belgische politie, neem ik aan. U kunt, kunt voor mij aannemen dat wij alles aan doen om deze mensen uh, te pakken. Uh, dus die contacten die worden natuurlijk gelegd. Ja. Nog even terug naar het begin. Want u geeft aan, het is, het is hele zware criminaliteit. Gebeurt niet vaak in Nederland. Wist de politie Amsterdam, uh, want u doet natuurlijk uh, ook wel preventief onderzoek... Uh, dat er zoiets aan zat te komen, dat dit soort lui bezig zijn in Amsterdam? Nee, dat laatste... Uh, uh, niet, uh, maar er wordt natuurlijk altijd rekening gehaald met wat voor mogelijkheden er zijn. En uh, ja, dit is echt een, uh, een hele grove vorm waarbij explosieven worden aangebracht en een puider uitgeblazen wordt om binnen te komen. Nou ja, waarbij vervolgens de politie wordt opgewacht en beschoten met mitrieurs. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat is, uh, dat is zeer uitzonderlijk. En... Uh... Heeft u niet een vermoeden wie het zou kunnen zijn? Want onze correspondent in Rotterdam meldt dat er eerder in Rotterdam ook een dergelijke overval is geweest met gelijksoortig geweld. Ja, dat klopt. Daar hebben ze ook een deur eruit geblazen en daar hebben ze ook buit gemaakt. Ja, er wordt natuurlijk straks contact opgenomen met andere collega's. En dat zal natuurlijk ook zal het contact met Rotterdam zijn om te kijken welke overeenkomsten er zijn... en of we dan misschien de, de puzzel kunnen afmaken... om toch uiteindelijk bij deze mensen te komen. Goed. Rob van der Veen van de politie amsterdam amsteland Hartelijk dank voor de laatste informatie. Wij gaan door naar Griekenland, want alle ogen zijn vandaag gericht op dat land. En dan vooral natuurlijk het parlement. Uh, premier Papandreou moet zijn bezuinigingsplannen door uh, het parlement loodsen. En die moeten worden aangenomen, anders krijgt het land geen EU-steun en dreigt het failliet te gaan. Correspondent Corny Corny, staan de demonstranten alweer voor het parlement zoals we dat bijvoorbeeld gisteren zagen. Ja, zo langzamerhand beginnen mensen uh, naar het parlement uh, te komen. Er is nog wel uh, verkeer, maar uh, de mensen komen nu van verschillende kanten. Want de demonstranten op het plein hebben opgeroepen uh, om voor vandaag het parlement te omsingelen. D dat zal vrij moeilijk worden, want de politie heeft alle wegen rond het parlement al afgezet, al geblokkeerd. Maar zo langzamerhand uh, komen steeds meer mensen naar het parlement. Spanning loopt dus op, Conny, ook binnen het parlement. Hè? Want het is allerminst Zeker dat men voor gaat stemmen. Ja, dat is, dat is heel onzeker. Het is denk ik een van de eerste keren dat ik niet kan inschatten hoe dit gaat aflopen. Er zijn bezwaren uit door enkele leden van de socialistische fractie in het parlement... Uh, ja, die een meerderheid heeft, hè, 155 van de 300 zetels. Eén uh, socialistisch parlementslid heeft de afgelopen dagen al gezegd... dat hij tegen gaat stemmen en drie anderen twijfelen nog. Ja, en waar uh, daar de regering eigenlijk bang voor is, is dat er nog verrassingen komen. Maar ook... Bij de oppositie uh, is er onrust. Daar zijn dissidenten die mogelijk anders kunnen gaan stemmen. Want de oppositie in principe zal tegenstemmen. Ja, nou, de druk is natuurlijk groot ook hè, op die parlementsleden. Wanneer weten we iets, Connie? Uh, de stemming wordt nu verwacht om twee uur vanmiddag. Uh, maar dat hangt een beetje af van hoe lang uh, de debatten in het uh, parlement uh, gaan duren. Dat begint over, nou, een klein uurtje begint het uh, derde debat over uh, deze bezuinigingsmaatregelen. Maar ja, nou, ik zou zeggen vanaf twee uur vanmiddag kan de stemming uh, uh, gaan beginnen. En dan is het gewoon koppertellen? Dat is het gewoon koppertellen, ja. Nou, uh, wij horen van jou, Connie. Dank je. Het is natuurlijk ook een belangrijke dag voor de financiële markten en ook voor de eurozone. Want wat nou als de Grieken in het parlement toch nee zeggen? Gaan we vragen aan ING-econoom Karsten Brzeski in de studio. In Brussel zit hij, hij werkt voor de bank, maar houdt ook wel degelijk heel goed de Europese politiek in de gaten. Meneer Brzeski, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heerst er nervositeit in Brussel? Jazeker, en niet alleen in Brussel, voor mij op alle financiële markten. Het gebeurt niet zo vaak dat een heel klein Europees land de markten zo in de greep kan houden. Laten we dat scenario eens aflopen, meneer Brzeski. Wat als de Grieken nee zeggen? Wordt daar trouwens überhaupt rekening mee gehouden in bijvoorbeeld Brussel? Nou, officieel niet. Um, want je hoort overal: er is geen plan B. Um, maar niemand Het moet. durft erop. Er moet, er moet een ja komen. Het is eigenlijk ook zonder alternatief. En dat klopt. Um, maar ik denk natuurlijk wel dat er wel rekening mee wordt gehouden... wat gebeurt als de Grieken nee zouden zeggen. Wat zijn als... de gevolgen dan? De gevolgen zouden heel de, uh, concreet zijn dat Griekenland in juli niet in staat is om gewoon een lening terug te betalen. Dus zij hebben gewoon een probleem dus dat zou kunnen betekenen dat eigenlijk Griekenland in juli failliet is. Nou, dat is een scenario wat niemand wil. Niet de Grieken en niet de Europeanen. Dus ik denk dat dan wel plan B uit de, de la wordt gehaald en dat dan Europa toch nog een keer met Griekenland rond de tafel gaat uh, zitten om een faillissement in juli te voorkomen. Dus u zegt eigenlijk, die steun gaat er komen. Wat ze nou ook in dat parlement beslissen? Um, ik denk van wel, maar dat kunnen ze natuurlijk nu niet zeggen. Nee. Want er moet druk worden opgevoerd op de Grieken. Ja. Als Europa nu zou zeggen, ja, wat jullie ook doen, wij geven dat geld. Ja, nee, dan doen ze ja, het niet. <laughs> Precies. Nee. Maar ze kunnen, Europa, de eurozone, kan zich dat gewoon niet veroorloven... dat, uh, dat Griekenland failliet gaat? Nee, het is een beetje in, het, in de economie heb je het over het prisoners dilemma. Dus dat betekent, dat ze zitten allemaal in hetzelfde boot. Europa en de Grieken. En we weten het van elkaar, maar niemand kan op dit moment zich veroorloven... dat Griekenland failliet gaat. Niet de Grieken en ook niet Europa. Nee, want wat, wat kunt u schetsen wat er dan zou kunnen gebeuren... als we dat wel laten gebeuren? Ja, dus heel moeilijk. Um, wat er zou kunnen gebeuren is um, dat gewoon de Griekse banken in de problemen komen. Mm -hmm. Dat je gewoon een, een hele nieuwe bankencrisis in Griekenland krijgt. En nog veel erger, dat er een soort van domino-effect uh, gaat ontstaan op andere Europese landen. En dat zijn niet alleen de landen als Ierland en Portugal die nu op dit moment al Europees geld krijgen. Maar dat zijn vooral landen als Spanje en Italië die zich op dit moment op de financiële markten moeten herfinancieren. En als die onder druk komen. Te staan. Als daar de rente omhoog gaat, dan hebben we misschien binnenkort heel veel Europese landen die een reddingspakket nodig hebben. Ja, maar kunt u dat nog eens nader uitleggen? Dan? Waarom komen die banken dan in de problemen? Heeft dat te maken dan met de ontwaarding van, van de, de, de waardepapieren, zeg maar? Ja, de Griekse banken gebruiken vooral Griekse staatsobligatie als onderpand. Om zich te herfinancieren om liquiditeit te halen bij de ECB. Als Griekenland failliet zou gaan... kan, je, kan niemand meer Griekse papieren accepteren als onderpand. Betekent gewoon dat Griekse banken kunnen deze papieren niet meer gebruiken? Er verdampt heel veel kapitaal. Er verdampt heel veel kapitaal. En Griekenland kan niet, of Griekse banken kunnen niet elders kapitaal aantrekken. Dus zij hebben een groot probleem. Ja, maar um, kan Europa maar eindeloos met geld uh, blijven komen dan? Is is is, is dat een uh, wat dat betreft een niet een bodemloze put? En wat heel duidelijk is, is het een bodemloze put? Dat ligt heel duidelijk aan Griekenland zelf. Dat ligt aan de Griekse politiek, aan de Griekse bevolking. Want er is geen alternatief voor Griekenland dan door te gaan met bezuinigen... dan en ook door te gaan met hervormingen van de hele economie. Europa kan proberen te helpen. Europa kan proberen Griekenland meer tijd te geven. Maar uiteindelijk ligt het aan de Griekse politiek... of Griekenland in staat is om ooit ook terug te betalen. Maar hoe verklaart u dan de woorden van uh, minister De Jager, een Nederlandse minister van Financiën... die zegt wij geven geen cent meer als dat geld niet uh, uh, uiteindelijk toch weer terugkomt... en wanneer dat allemaal niet goed geregeld wordt. Dat is dan wel erg stoere taal, maar kan hij niet het... te waarmaken. Nee, maar het is nodig om de druk op de ketel te houden in Griekenland. Ja, dus het kan niet anders. Je moet druk op de ketel houden. Je moet ervoor zorgen dat Griekenland niet alleen nu, gewoon vandaag in het parlement ja zegt tegen bezuinigingen, maar dat Griekenland ook de komende jaren ja zegt tegen bezuinigingen. Want vergeet niet, we hebben om de drie maanden gaan gewoon de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF naar Athene om te kijken of Griekenland vooruitgang heeft geboekt. Dus we kunnen om de drie maanden in dezelfde situatie terechtkomen. Dus druk moet op Griekenland worden uitgeoefend. Ja, wat vindt u dan van de opstelling van de PVV die zegt van als dat geld niet terugkomt... dan, uh, dan moeten we niks geen cent meer betalen. Kijk, dat, dat, dat geld terugkomt... Um, dat, dat is op dit moment moeilijk te zeggen. Dus op dit moment betaalt Griekenland natuurlijk wel... in rente op die leningen... die ze ook van Europese landen krijgen. Um, dus het, het is gewoon heel moeilijk... maar het is ook te eenvoudig om te zeggen... we, we gaan niks meer betalen... want de gevolgen voor het uh, scenario dat Griekenland failliet gaat... zijn misschien uiteindelijk duurder voor de andere Europese landen... inclusief Nederland, dan het scenario waar je wel um, verder leningen geeft... om Griekenland te helpen om uit deze misere te komen. Nou, Om twee uur gaat het gebeuren. Je hoorde het net uh, bij ons. Zit u ook aan de buis gekluisterd? Ja, zeker, de hele dag. Ja? Nou, dan, uh, misschien spreken we u uh, morgen nog. Karsten okay. Brzeski, dank u wel. Vanuit Brussel, uh, ING Economisch zijn. Na de regen komt het opruimen op het spoor, op de weg en ook in de kelder. Dwijlen maar. Dat zo dadelijk is de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met 40 files, 212 kilometer op dit moment. Dus twee keer zoveel als gebruikelijk op een woensdagochtend. Ja, een groot gedeelte daarvan staat op de Brabantse wegen. En dat heeft alles te maken met de afsluiting van de A2. De A2 Den Bosch utrecht is nog steeds in beide richtingen... tussen Knoopend Empel en Knoopend -Dijl afgesloten. Op de A2 zelf valt het wel mee. Daar staat vanuit Eindhoven naar Utrecht... tussen Sint-Michels-Gestel en Rosmalen 5 kilometer. Maar mensen die omrijden, die komen in lange files. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, 18 kilometer. A58 Breda-Eindhoven tussen Gilzen en Moergestel, 12 kilometer. De langste op de A59 vanuit Os naar Sierikzee... voor Knop het Hoijpolder, 23 kilometer... En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Knoop het Leen Heide 14 kilometer. En dat heeft te maken met een ongeluk op de N2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Veldhoven Zuid, daar staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, sterk dat u daarin staat. 23 kilometer. Wij gaan het even nog hebben over het weer. Vooral in het zuiden van Nederland hebben de onweersbuien en de wind gisteravond flink huis gehouden. Zo kwamen er meldingen uit Leerdam dat er in een dictie door de lucht vloog. We werd wel zo'n toiletje. In Beest was er een windhoos. In Brabant kwamen in korte tijd bij de politie en brandweer zo'n 800 meldingen binnen. Vooral in Vught is de schade groot. Verslaggever Joris van der Kerkhof nam een kijk. Uh, daar en stuiten op de brandweerwoordvoerders schuren alsof er niks gebeurd is. Kijken naar boven, het is nog een beetje grijs, uh, maar eigenlijk niks aan de hand. Hè? Nee, als we nu naar boven kijken, zouden we dat inderdaad zeggen. Uh, en niet dat een uur geleden ongeveer 1800 meldingen zijn binnengekomen op de meldkamer, uh, in verband met uh, regen, wateroverlast en de hoosbuien die diverse bomen hebben ontworteld waarvan ook diverse bomen op uh, huizen zijn terechtgekomen. Ja, daar staan we nu bij in de buurt uh, bij een boom die op een, op een huis terecht is gekomen. Op sommige plekken ruikt het ook naar gas. Zijn de leidingen dan, wat is er mee gebeurd? Zijn die kapot of wat, wat is er mee? Nee, er zijn in ieder geval tientallen meldingen ook van gas, uh, gaslucht. Uh, die zijn we nou ook aan het afrijden en onder, onderzoeken. Meestal is er gewoon als een boom uh, omvalt, dan trekt hij met zijn wortelen... kan hij de gasleiding kapot trekken. En daar zijn we nu ook uh, ja, acties op ondernemen samen met... Uh, het gasbedrijf. Ja, het leek eigenlijk allemaal wel over te waaien... maar uiteindelijk dat ene half uurtje, drie kwartier... Nou ja, waren alle waarschuwingen toch uh, niet voor niks geweest. Nee, dat is correct. Uh, met name is het uh, hier uh, in onze regio Vught en Bokstel die uh, met name getroffen zijn. En alle directe gemeenten daaromheen. Um, en zelfs uh, zoveel meldingen, en dermate dat we ook uh, collegiale bijstand hebben gevraagd aan onder andere korpsen OS, Ude, uh, Veghel, Schaik en Schijndel. Die dus ook aan het assisteren zijn in Vught en Bokstel. Om al de meldingen um, af te rijden om uh, in ieder geval de overlast zoveel mogelijk te beperken. Welke is van u? Dit huis. Met die boom. Met die boom, ja. Heb je al gezien hoe erg het op het dak terecht is gekomen? Het is in ieder geval op, uh, op het balkon terecht gekomen, maar ook op het dak? Ja, de schoorsteen is uh, sowieso kapot. Uh, aan de zijkant is het ook kapot. En boven de aanbouw is het kapot. En daar de dakreling en sowieso het hek. Nou, die boom die, met, ja, die stond buiten uw tuin, hè. die staat op de stoep. Die is over uh, de heg heen gekomen. Ooit gezien dat hij het niet zo goed deed, eigenlijk, die boom? Uh, nee, wel melding uh, van gemaakt bij de gemeente. Met de vraag of ze, of ze er alsjeblieft naar wilden kijken. Omdat als het hard waaide, dan ging die behoorlijk op en neer. En we waren meer bang over de voorste boom. Want ja. die staat nog schuin. Er staat nu een rood-wit geblok lint. Zit er, zit er omheen? Ja. En we dachten dat die uh, zou gaan. Maar die staat nog. En degene die daarnaast staat aan de zijkant van het huis, die is gegaan. Maar de stilte, hè? Nu wel, ja, want het was uh, anderhalf uur geleden heel druk in de straat. Want een stukje verderop is er nog een boom omgegaan. Die ligt ook op het huis en daar staat nog een andere boom op springen. Het deurtje in de heg is helemaal kapot gemaakt door de boom. De boom zelf ja, die heeft alle stenen rondom hem heen uh, omhoog uh, gebracht. De wortels zie je aan alle kanten. En als je uh, de boom volgt, helemaal tot aan zijn top... dan kom je dus bij die schoorsteen uit, waar die mevrouw wat het net, uh, net over had. Die schoorsteen die geraakt is. Het balkon is kapot... Ook dat nog. En dan een paar huizen verder. Daar staat een meneer bij een auto. Die auto is omringd met bomen, maar de auto is niet geraakt. En dat zei je. Joris van de Kerkhoof, die dus zelf ook nog met bomen heeft aanslepen. Dan naar Jeroen Schutijzer is de hele ochtend al in Assen... en heeft het over het protest tegen de bezuinigingen op de GGZ... op de Geestelijke Gezondheidszorg. En dat protest begint vanochtend dus in Drenthe. Ja. In Assen, om precies te zijn. En ik sta hier op dat grote terrein van de GGZ Drenthe. En naast me staat John, cliënt. John, je hebt hier al heel wat voetstappen liggen. Ja, uh, uh, helaas wel. Uh, ik heb uh, vanaf 2008 ben ik hier met de GGZ in aanraking uh, gekomen. Hoe is dat gekomen? Nou, toch wel uh, de, in, het, uh, ja, in het dagelijks leven toch, toch, toch tegen dingen aanlopen. Uh, Je werkte bij een uh, autobergingsbedrijf? Uh, ja, daar, uh, dingels, dat, uh, ja dat, dat, dat waren toch dingen, een 24 uurse uh, uh, uh, continu bedrijf. En, dingels, en uh, ja, dat, uh, dat was toch op de duur dat de, dat de werk ook daar ook daar wat uh, uh, uh, te hoog in opliep. En uh, ja, dat konden we toch allemaal niet, uh, allemaal niet meer, uh, meer bijbeen. Maar niet alleen in dat vaak op uh, uh, uh, verschillende werkplekken... Je wordt de werkdruk ook gewoon hoger. Dus uh, ja, mens, men valt ook steeds, steeds vaker uit en met uh, psychische klachten en, uh, ja. en, uh, en dergelijke. Tempo, tempo, tempo hè, wordt er gevraagd uh, tegenwoordig van iedereen. Uh, wat waren nou de klachten waar je mee te maken kreeg? Nou, toch soms wel een, in sommige gevallen een, een, een, een stukje achterdocht. Je moet het eigenlijk zo zien als dat je bij een bananensplit eigenlijk zit... In een, in, een, in, een, in een opname, maar dat zelf dan niet, niet, uh, niet, uh, niet uh, doorhebt, eigenlijk, zeg maar. En uh, ja, dat je weet van dat de dingen niet kloppen. En, nou, en daar zat ik dagelijks mee, eigenlijk, zeg maar. dat, dat ik eigenlijk de werkelijkheid niet meer kon uh, on, onderscheiden, eigenlijk, zeg maar. En nu word je behandeld. Hoe gaat dat? Goed. In een groep? Ja, goed. Ik, uh, ik uh, zit in een uh, tweedaagse deeltijdgroep. En uh, daar krijgen wij op, uh, op uh, dinsdag en donderdag krijgen wij daar, uh, uh, therapie. Waarom is dat zo belangrijk, zo'n groep? Nou, zo'n groep om, omdat ik juist. Ik ben ook in, in het verleden uh, uh, in, uh, individueel behandeld. En uh, ja, daar, daar haalde ik toch niet zoveel ouders in zo'n groep. En in, in, in een groep trek je toch aan elkaar op eigenlijk, zeg maar. Dan uh, he, krijg je herkenningspunten van elkaar. Van. En daar, ja, dat, dat heeft bij mij mede. Doen uh, gezorgd dat, uh, dat ik er nou al weer een stuk beter voor sta als uh, voor een anderhalf jaar geleden eigenlijk, zeg maar. En nou moet je nog een eigen bijdrage gaan betalen ook. Dat wil het kabinet. Ja, nou daar ben ik het totaal echt niet mee eens. Want ik zou ten eerste niet, uh, niet weten waar ik dat geld, uh, geld weg moet halen. En ten tweede ook een heleboel van mijn deelnemers in mijn, uh, in mijn groep eigenlijk zo. Die, uh, nou ja, die, dat, soort, dat soort mensen haakt aan af waar je eigenlijk weer terug bij af bent eigenlijk. Wat is je uiteindelijke doel, John? Terug in de zerk? Gewoon terug in de maatschappij en uh, gewoon, uh, gewoon weer uh, lekker, een, lekker een baantje oppakken... en uh, gewoon weer lekker aan het werk zijn. Nou, ik hoop dat het lukt. Je bent in het rood gekleed. Dat wil zeggen, je gaat straks met de bus mee naar Den Haag. Ik zou zeggen, allemaal naar Den Haag. Om uh, actie te voeren. De beste klantrelatie...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 Chaos op de A2 na achtervolging en aanslag Intercontinental Hotel in Kabul. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. Op de A2 heeft de politie een auto achtervolgd... met daarin overvallers van een geldtransportbedrijf. Die beroofde rond drie uur vannacht dat bedrijf in Amsterdam Zuidoost... met automatische wapens en explosieven. En volgens de politie ging het er ongebruikelijk heftig aan toe. Dit is wel een hogere uh, categorie uh, crimineel. Uh, die, uh, die dus echt met automatische wapens op politiemensen schiet. Dus die zullen zich ook niet zo snel laten aanhalen. Die overvallers gingen er vandoor met een onbekende buit en met hoge snelheid scheurden ze richting Brabant. Ik heb ...van 240 uh, kilometer gehoord waarmee die vluchtauto's uh, reden. En uh, ja, dan wordt het ook wel uh, erg... Uh, het was al gevaarlijk, maar dan wordt het nog gevaarlijker. Uiteindelijk uh, bij Waardenburg is een van die auto's van die uh, uh, ja ...in een soort uh, crash terechtgekomen. Uh, die is uiteindelijk ook in de brand gegaan. En ze hebben daar onder bedreiging van die automatische wapens een andere auto weten te kapen... En daarmee zijn ze in ieder geval weer richting Eindhoven doorgegaan. En de politie is de overvallers na Eindhoven uit het zicht verloren. De politie heeft contact gezocht met de Belgische autoriteiten... want mogelijk zijn ze die richting uitgevlucht. En de A2 is bij knooppunt deel voorlopig nog afgesloten... vanwege dat onderzoek. Naar verwachting is de weg om tien uur weer vrij. Een zelfmoordaanslag in het Intercontinental Hotel in Kabul. 16 mensen zijn om het leven gekomen. Talibanleden drongen het gebouw gisteravond binnen... en begonnen om zich heen te schieten. En een aantal van hen blies zichzelf op. De gasten van het hotel zaten net te eten, te dineren in de eetzaal. En er ontstond een urenlang vuurgevecht tussen de terroristen en Afghaanse militairen... die hulp kregen van NAVO-helikopters... die de opstandelingen beschoten die op het dak van het hotel zaten. Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn er tien burgers omgekomen en zeker zes aanvallers zouden zijn gedood. Intercontinental Hotel is een populair verblijf voor buitenlanders... en voor Afghaanse overheidsfunctionarissen in Kabul. Gisteravond duurde het even, maar het is toch echt gekomen. Het noodweer, vooral in Brabant, veroorzaakte dat veel problemen. Vught werd zwaar getroffen. Binnen korte tijd kregen brandweer en politie 1800 meldingen... binnen van omgevallen bomen, blikseminslagen en ondergelopen straten. Treinverkeer had ook flink last van de onweersbuien. Noord-Brabant was per spoor helemaal onbereikbaar. En de NS riep mensen in het zuiden van het land op om niet meer naar het station te komen. Het hart van Brabant is zo erg hard geraakt. Uh, maar de storm is het hele land overgetrokken. Ja. Uh, uh, maar in Brabant heb je inderdaad bomen die zijn omgevallen, veel blikseminslag. Uh, ja, dat was wel heftig. En nog niet op alle plaatsen is de schade hersteld. We zijn nog wel bezig met het opruimen van de schade... Uh, dus als u uh, wilt gaan reizen vandaag, uh, rijden overal in het land treinen, uh, minstens twee per uur op alle uh, sporen die vrij zijn, maar wel volgens een aangepast schema. En de NS en ProRail verwachten dat de problemen in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen zijn opgelost. En voor actuele informatie kunt u terecht op de website van de NS. Daar worden op dit moment nog twaalf storingen gemeld. Dan het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Er wordt gestaakt na de ochtendspits. Er rijden tussen 9 en 3 geen trams, bussen en metro's. Personeel protesteert tegen de aangekondigde bezuinigingen... en de aanbesteding in het, in het stadsvervoer. Aan het eind van de ochtend is er een manifestatie... tegen die bezuinigingsplannen in Den Haag. En de vervoersbedrijven hebben nog geprobeerd de actie te voorkomen... met een kort geding, maar maandag oordeelde de rechter... dat die stakingen in de steden door mocht gaan. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na het warme weer van gisteren is het vandaag een stuk koeler en zware buien blijven uit. Op dit moment is het bewolkte nevelig. De actuele temperatuur ligt tussen 15 graden in het westen en 19 graden in het oosten van het land. In ochtend is er weinig ruimte voor de zon en lokaal komen een paar buien voor. Maar vanmiddag trekken de buien naar het oosten weg en blijft het overal droog. Vanuit het westen breekt dan ook weer de zon door. Bij een overwegend matige wind uit het noordwesten wordt het 17 graden aan de kust... en 21 graden in het zuidoosten van het land. Komende nacht blijft het droog, er zijn opklaringen en het koelt af naar een graad of 10. Morgen, donderdag, wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. In de middag is er kans op een lokale bui en de temperatuur stijgt naar gemiddeld 19 graden. Nou, weer bij verkeersinformatie. 64 files, 300 kilometer bij elkaar. Normaal gesproken komen we op woensdag niet verder dan 115 kilometer. Een groot gedeelte van die 300 die staat op de Brabantse wegen. En dat heeft voornamelijk te maken met de afsluiting van de A2, Den Bosch utrecht De weg is nog steeds tussen Knoop het Empel en Knoop en Del in beide richtingen afgesloten. Daardoor loopt het vast op de A2 zelf, vanuit Eindhoven naar Utrecht... bij Knoop Empel, 7 kilometer. En mensen die omrijden, die komen in lange files op de A27... vanuit Breda naar Utrecht voor de brug bij Gorkum, 20 kilometer. Ook lang is de file op de A58, Breda-Eindhoven tussen Geelze en Oorschot, 15 kilometer. De langste vanochtend op de A59 vanuit Os naar Zierikzee... tussen Vlijmen en het hooipolder 24 kilometer. Ook veel vertraging op de A67... vanuit Venlo naar Eindhoven, bij Knopert-Leenderheide, 16 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de N2... vanuit Maastricht naar Eindhoven, bij Veldhoven-Zuid. Daar staat 2 kilometer file. De linker rijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over, half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Op Wimbledon zijn ze toegekomen aan de kwartfinales in het mannentoernooi. Marcelin Amweska, goedemorgen. Goedemorgen. De toppers moeten niet tegen elkaar en dus zou je kunnen verwachten... dat straks Nadal, Murray, Djokovic en Vedere in de halve finales gaan staan. Maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet. Nee, ehm... Um... Het zou niemand verbazen overigens. Maar als we kijken naar die vier kwartfinales, hè, want vandaag mannendag... Euh, dan denk ik eigenlijk dat Roger Federer euh, tegen Jo-Wilfried Tsonga... Euh, de moeilijkste loting heeft in de kwartfinale. Want ja, Tsonga dat is toch ook een ja, indrukwekkende verschijning. Zeker op gras. Stond net in de finale van uh, Queens. Is een geweldige atleet heeft ook al twee keer halve finale gehaald bij een Grand Slam. Dus kent dus het grote podium. En die kan best uh, Federer een, een set uh, pijn doen. Of die gaat winnen, nee, dat denk ik niet. Federer is in, in goede doen. Verloor misschien een setje tegen Eugenie in de vierde ronde. Maar daarna uh, ging hij toch vrolijk verder. Dus uh, Federer wat uh, dat betreft uh, favoriet. Maar wel een lastige loting met Tsonga. En is dat ook de wedstrijd waar jij het meest naar uitkijkt, uh, Marcella Federer-Tsonga? Ja, zeker. Um, ze openen op het centrecourt vandaag om twee uur. Um, nou ja, Als je naar een andere wedstrijd kijkt die misschien een beetje eigenaardig en verrassend is. Uh, de tweede partij op Court number 1, daar speelt Novak Djokovic, natuurlijk ook een van de favorieten. Die speelt tegen het 18-jarige Australische talent... Bernard Tomic. Nou, 18 jaar, dat zie je bijna niet meer... in het internationale toptennis. De leeftijd gaat steeds verder omhoog. En we moeten helemaal teruggaan naar 1986... Uh, uh, toen er ook een 18-jarig talent in de kwartfinale stond. En dat was toen niemand minder dan Boris Becker. Mm. Dus dit is een, een heel groot talent. Hij moest zich ook plaatsen via de kwalificaties. Staat nog maar 158. Maar schakelde hier wel Davi Denko en Söderling uit. Dus een, een jongen die al vanuit het junioren... Wie heel erg in de gaten wordt gehouden. De opvolger van Leighton Hewitt, zou je kunnen uh, denken. En misschien ook wel een, uh, een hele grote nieuwe ster. Of die gaat winnen van Djokovic, dat denk ik niet. Want ja, iedereen zet toch wel in op de Fabulous voor die vrijdag dan in de halve finale staan. Want ook Murray, die uh, de Spanjaard Lopez treft. Goeie loting in de kwartfinale, een jongen. Die uh, ja, service volley speelt, die Roddick uitschakelde. Maar denk ik niet opgewassen is tegen de returns van Murray. Ja, en dan. Uh, Nadal. Uh, hij speelt tegen Marty Fish. Nou, Even hing er nog een vraagteken rond de Spanjaard uh, Nadal, want ja, hij had zo'n pijn in zijn voet uh, in die wedstrijd tegen Del Potro. Uh, dacht zelfs dat hij zijn uh, voet gebroken had. Nou, dat was wel heel sterk. Ze hebben een scan laten maken. Niets aan de hand. Uh, waarschijnlijk gewoon een pijntje. Hij heeft een dag rust gehad. Hij is weer fit, dus hij zal Marty Fish toch ook wel gaan verslaan. Fish natuurlijk de man die uh, Robin Haas uitschakelde, die goed speelt. En die trouwens zijn service in het hele toernooi nog maar één keer heeft verloren. Maar al met al de ja, fabulous voor uh, Nadal, Djokovic, Federer, Murray... zijn, zijn toch wel uh, zwaar favoriet voor de kwartfinales uh, van vandaag. Nou, wij gaan het er morgen met je over hebben. Marcella, tot dan. Hoi. In de Oosterschelde is afgelopen weekend een record aantal bruinvissen geteld. 61 maar liefst, tegenover 34 vorig jaar. Bruinvissen lijken een beetje op dolfijn en kunnen zo'n 2 meter lang worden. Stichting Rugvin houdt jaarlijks een telling. Om die stichting is Frank Zanderink. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe tel je bruinvissen? Die blijven niet stil liggen. Nee, die blijven niet stil liggen. Wij zijn maar sporadisch aan de oppervlakte. Dus wij uh, kammen letterlijk uh, de Oosterschelde uit... Van west naar oost. Hoe doet u dat dan? Uh, we hebben dan negen boten die parallel aan elkaar uh, varen. En dan gaan we niet over de zandplaten heen, zeg maar. En we zorgen dat het zicht vlak, uh, tussen de boten in... zodanig is dat het uh, merendeel kunt zien. Tenminste, dat je elkaar ook kunt zien. Zodat er geen uh, bruinvis aan het zicht uh, kan ontsnappen. Mm. En dan gaan we met een geringe snelheid uh, naar de andere kant. En dat is nogal een operatie. Waarom doet u dit eigenlijk? Nou, wij zijn benieuwd hoe het met, met euh, nou ja, deze topsoort euh, ook aan de top van de voedselketen gaat. Omdat hij er nog niet zo lang in de Oosterschelde verkeert. En hij is pas begin jaren negentig waarschijnlijk door de kering naar binnen gezwommen. En hij doet het nu wel ja, erg goed als je mag spreken over de aantallen die, uh, die we daar treffen. Ja, bijna verdubbeld dus in, in een jaar tijd. Wat betekent dat dan? Wat geeft dat aan? Uh, daar zijn moeilijk ja, harde conclusies over te trekken. Het, het geeft wel aan dat, dat uh, nou voor, voor zo'n 60 dieren en er wellicht ook nog wel wat meer uh, voldoende voedsel is. Uh, maar misschien geeft het ook wel aan dat uh, dieren uit de Noordzee ja, het liever hebben dat ze in de Oosterschelde verkeren. Ja, en niet meer met de andere soortgenoten naar het noorden trekken. Maar oh. dat zijn allemaal speculaties, dat weten we niet. Nee, uh, maar je, je kunt niet automatisch concluderen dat, dan, dat het met de, uh, het milieu in de Oosterschelde goed gaat? Nou, het is niet slecht. Maar net zoals met de, de bruinvissen die nu eigenlijk als, als grote populatie in de Noordzee steeds zuidelijker komen. Dat wil zeker niet zeggen dat het in de Nederlandse Noordzee nou zo geweldig goed is. Dat zegt meer over dus, uh, wat er ten noorden gebeurt, dat dat minder is geworden. Hmm. Dus dat zou ook de reden kunnen zijn dat ze nu meer in de, in de Oosterschelde zitten. Dat is natuurlijk helemaal... Uh... Leuk en aardig dat ze in die Hoogste Schelde zitten, voor u ook. Uh, maar het is natuurlijk een beperkt stuk water. Waarom zwemmen ze niet gewoon de wijde wereld in, door de sluizen naar de Noordzee? Uh, dat is ook iets wat wij nu, nu, nu oppakken. Uh, we kijken hoe vaak en frequent dat dat gebeurt. We vermoeden wel dat het dat gebeurt, maar daarom hebben we de zogenaamde seapots bij de Oosterschelde kering hangen. Dat zijn uh, instrumenten die het geluid van bruinvissen opvangen... En dan kijken we of de relaties bestaan tussen het geluid en de binnen- en de buitenkant. Om zodoende te kunnen vaststellen of ze er ook doorheen zijn gezwommen. Mm. U zegt ze staan aan de top van de voedselketen. Dus het natuurlijke vijanden hebben ze niet. Worden ze bedreigd ook nog? Eh, vanuit de, de natuur niet. Er zwemmen geen orka's of, nee. of, of grote haaien in de rond. Nou, nog niet. <laughs> nee, <laughs> dat nee, zo goed dat gaat. Ik heb ook het, uh, gehoord dat er misschien de, de orka uit Harderwijk uh, daar naartoe zou gaan. Dat uh -huh. weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat zou best ook nog een effect kunnen hebben. Dat ja. uh, moeten we nog maar bekijken. Uh, meneer, ze, ze staan aan de top van de voedselketen. De, ze eten niet echt grote vis. Uh, Sprot, grondels, inktvissen. Wat uh, kleinere visjes, zeg maar. Goed. Meneer Zanderink, hartelijk dank voor uw uitleg over de bruinvissen in de Oosterschelde. Graag gedaan. Goedemorgen. Bye. Monaco, krijgt het nou een nieuwe prinses? Dat is nog maar de vraag. Ja, hoort u zo meer over. spannend. Hè? Eerst naar uh, verkeersinformatie. John Bakker, hoe is het op de weg? Ja, zeker op de Brabantse wegen is het nog niet al te geweldig. 300 kilometer in heel Nederland. Normaal om dit tijdstip zo'n 100 kilometer. Hij heeft natuurlijk veel te maken met de afsluiting van de A2 Den Bosch-Utrecht. De weg is tussen Knopendijl en Empel nog steeds in beide richtingen afgesloten... Nou, dan loopt het vast op de A2 zelf, vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tussen Bokstol-Noord en Knop het empel 7 kilometer. En mensen die zijn gaan omrijden, bijvoorbeeld over de A27... vanuit Breda naar Utrecht. Die komen tussen Oosterhout-Zuid en de brug bij Gorkum in 20 kilometer. Ook veel vertraging op de A58, Breda-Eindhoven. Tussen Gils en Oorschot, 15 kilometer. Op de A59, vanuit Zierikzee naar Os tussen Waspik en Engelen, 20 kilometer. En vanuit Os naar Zierikzee... tussen Vlijmen en Knoop het hooipolder 24 kilometer. Het is ook druk op de A67 van Venlo naar Eindhoven... voor Knopert-Leen naar Heide, 16 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A2... vanuit Maastricht naar Eindhoven, bij Veldhoven-Zuid. staan nog wel 2 kilometer file, maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten... Er wordt vandaag geprotesteerd tegen de bezuinigingsplannen voor de GGZ. Geestelijke Gezondheidszorg). Protest is later vandaag in Den Haag. Maar vanochtend al in Assen, daar is ook Jeroen Schutijzer. Jeroen, um, die bezuinigingen worden net het uh, Kamerlid van de VVD ook al zeggen. Um, ja, we kunnen daar niet meer omheen. Want de uitgaven zijn de laatste tien jaar verdubbeld. Van 2,5 naar zo'n 5,5 miljard euro. En als je dan een paar, honderd miljard, uh, een paar honderd miljoen bezuinigt, dan kan dat wel. Hoe denken ze daar in Assen ja. over? Nou, dat, dat, dat is ook wel zo. Bijvoorbeeld Erik van der Haar, die staat naast me, psychiater en bestuurder van de GGZ in Drenthe. En hij zegt ook, uh, we zijn niet tegen bezuinigingen, maar meneer van der Haar, wel tegen de manier waarop. Ja, dat klopt. Het gaat er nu vooral om dat de bezuinigingen volstrekt eenzijdig getrokken... Euh, zeg maar, betrekking hebben op de mensen met een psychiatrische aandoening. Bijvoorbeeld een depressie, een psychose, een schizofrenie. Dat zijn hersenaandoeningen. En wij vinden het absoluut niet aanvaardbaar dat op deze soort van ziekten... dat je daarop een, euh, zeg maar, moet bezuinigen... in tegenstelling tot mensen met een hernia, mensen met een MS, mensen met een diabetes... Ja, mensen met uh, lichamelijke klachten hoeven helemaal geen eigen bijdrage te betalen. Zo is dat. En daarmee wordt de psychiatrie eigenlijk weer teruggezet... tot ofwel het soort van aandoeningen waarmee je bij wijze van spreken... al dus de minister naar de buurvrouw zou kunnen, wat absoluut onzin is... kan u verzekeren, buurvrouwen kunnen niets doen als schizofrenie... dan wel dat de psychiatrische ziekten worden ontkend als formele, echte stoornissen... en waarmee we in zekere zin weer terug zijn bij de middeleeuwen heeft dit kabinet niet zoveel op met uh, mensen die in geestelijke nood zitten. Daar begint het ernstig op te lijken. En ik denk dat het kabinet ook ernstig onderschat... wat de gevolgen zullen zijn, ook over de komende jaren... los van deze bezuinigingen van dit moment. Als dit de opvatting van dit kabinet blijft... dan zullen we daar op grote schaal in Nederland uh, last van gaan krijgen. U gaat uh, later vanochtend langs gemeentes hier in Drenthe... de provincie om steun te vragen... Ja, uh, ik realiseer me heel goed dat de gedeputeerde en de lokale overheden... dat die niet direct invloed hebben op de besluitvorming donderdag in de Tweede Kamer. Maar alle overheden, van, van landelijk tot provinciaal tot gemeentelijk... zullen zich moeten realiseren dat deze maatregelen... en met name deze opvattingen over GGZ en opvattingen over psychiatrie... Uh, ons allen zullen gaan raken. Ja. U heeft handtekeningen verzameld. Er worden petities aangeboden vandaag, volgens mij worden politici daar warm nog koud van. Ja, of er nou 30.000 handtekeningen of 25.000 op een petitie staan... ik kan me daar iets bij voorstellen dat dat niet op zich veel indruk maakt... maar toch moeten wij en willen wij dit doen. We kunnen dit moment niet voorbij laten gaan. We moeten dit ernstige signaal en ook deze waarschuwing afgeven. Goed, um, er worden spandoeken gemaakt. Daar ga ik zo eens even bij kijken. Jeroen Schutheiser in Assen over de protesten tegen de bezuiniging op de GGZ. 10 minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De multiculturele samenleving. Dit is een veelbesproken thema de afgelopen weken. Vorige week maakte minister Donner een eind aan het relativeren... van de multiculturele samenleving. Hij deed dat in een brief aan de Tweede Kamer... waarin hij zijn visie op integratie uiteenzette. Gisteravond deed ook CDA-partijleider Verhagen Duit in het zakje. In een toespraak voor zijn achterban zei hij het onbehagen van Nederland te snappen en terecht te vinden. Vandaag praat de Tweede Kamer over het integratiebeleid van het kabinet Rutte. In de studio hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, Jean Tilly. Hij doet al jaren onderzoek naar de multiculturele samenleving. Meneer Tilly, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is u opgevallen aan de integratiebrief van Donner en dus aan het beleid van het kabinet? Nou ja, het, het eerste wat mij opviel is dat het een beetje een Amerikaans model uh, is. Dat uh, als je arm bent is het je eigen schuld en uh, moet je maar zorgen dat je er zelf uitkomt. Daar komt het een beetje op neer. Dus in die zin is het wel een consequente liberale visie. Uh, althans, uh, als we donderen liberaal mogen, mogen noemen. Uh -huh. Wat hij waarschijnlijk niet is. Ja, want, want, even voor de duidelijkheid, hij heeft aangegeven... dat integratie niet langer uh, verantwoordelijkheid is van de overheid. In ieder geval niet van deze regering, maar van de migrant. Die moet zelf inburgeren en dat moet hij verplicht. Hij moet zich aanpassen. Ja, en... De, de, het fascinerende is dat uh, de middelen die daarvoor zouden kunnen zorgen, die worden de migrant ook ontnomen. Ja, ze moeten het zelf betalen. Ja, en ook de netwerken die ervoor nodig zijn om te kunnen integreren uh, in de Nederlandse samenleving, die worden ook wegbezuinigd. Dus eigenlijk zegt het kabinet: van uh, gij zult uh, integreren, maar alle middelen die wij daarvoor werken, die daar. Uh, voor wer die daar uh, in het voordeel van zijn, die ontnemen wij u. Ja. Dus het is een fascinerende situatie. Maar als je het dan vergelijkt met de Amerikaanse samenleving... daar leven verschillende culturen toch um, redelijk positief naast elkaar. Mm. Ziet u dat ook zo? Of nou, u... het, de in, in, inkomensongelijkheid in, in de Amerikaanse samenleving is enorm groot. Uh, dat is enorm veel armoede bij de afro Americans, als ik het even, het even mm -hmm. zo mogen noemen, goed Nederlands. Uh, dus um, hoe heet het? Uh, daar zijn die problemen natuurlijk ook enorm aanwezig. In Amerika heb je nog echte ghettos. Uh, ik bedoel, Als ik Amerikaanse uh, collega's rondleid in de ghettos van Nederland... dan denken ze, zeggen ze altijd zo leeft de middenklasse bij ons. Dus um, ik denk dat in de, misschien al in de Amerikaanse samenleving... De, uh, de problemen nog groter zijn. En dat komt ook omdat het maatschappelijk middenveld wat een enorme blanke rol heeft bij integratieprocessen... Uh, daar dunner is geworden. En hier zijn we, uh, proberen we dat met alle macht af te schaffen. Inmiddels uh, heeft minister Verhagen, niet zozeer als minister... maar wel als, als nou ja, uh, CDA-leider, dat is hij eigenlijk niet... maar een <lacht> beetje, ja, ja, beetje CDA-leider, zijn visie op integratie ook gegeven. Hij zegt, ja, we moeten niet blind zijn voor de onvrede in de samenleving... Uh, door de migratie en voor de onzekerheid die er heerst... Verbaast u dat, dat hij dat heeft gezegd zo? Nou ja, kijk, dat de onwagen is, dat lijkt mij duidelijk. We hebben een uh, partij uh, in de Tweede Kamer die, zo, de, die dat onwagen ook vertegenwoordigt. Maar hij noemt het ook begrijpelijk. Um, kijk, het is begrijpelijk als er een samenleving verandert dat mensen uh, daarop reageren. Maar wat de fout die Verhagen maakt is dat hij dat een exclusief probleem van de zogenaamde autochtone Nederlanders maakt. Wij het, zijn, het is een probleem van de Nederlandse samenleving. En ik kan u verzekeren dat sinds gisteren uh, Nederlandse moslims en uh, Joodse Nederlanders zich ook enorm, en, enorm multicultureel onbehagen voelen. Uh, dus dat onbehagen wordt door de hele samenleving gedeeld. En de insteek van Verhagen is, we hebben buitenlanders. Nou, dat klopt al niet, het zijn Nederlanders. Uh, en we, je hebt ons. En uh, wij voelen onbehagen door hun. En dat is een wij-zij-denken... wat echt een fundamentele uh, misinterpretatie is... van wat er aan de hand is. We, we, we leven allemaal in Nederland op hetzelfde grondgebied. Het grootste deel heeft de Nederlandse nationaliteit. Dus het is een probleem van de Nederlandse samenleving. En zo moet je het ook zien. En dat er onbehagen is... Dat onbehagen is trouwens wel een beetje ongelijk verdeeld. Ik denk dat dat onbehagen groter is bij de PVV-kiezer... dan bij uh, de GroenLinks-stemmen. Uh, Um, dat dat er is, dat, dat zal niemand ontkennen. Maar je moet het probleem wel goed benoemen. Het is niet een probleem van wij en zij, het is een probleem van ons. En zo moet je het ook benaderen. En ik verwacht eigenlijk van een kandidaat uh, partijleider, althans die, die de, de ambitie heeft, uh, dat hij die nuance en die nauwkeurigheid hanteert. En dat is iets wat hij niet doet. En ik hoop dat hij dat wel gaat doen. Goed, nou we wachten dat debat vandaag maar eens af. En uh, kijken hoe het gaat. Uh, in ieder geval heeft de PvdA zich tegen die brief van Donner al gekeerd. PvdA-leider Cohen... Uh, heeft genoemd dat het een historische vergissing is. Dus waarschijnlijk wordt het debat uh, levendig en interessant. Chantilly, dank dat u ons even te woord wilde staan. Geen dank. Het had het sprookjes, eeuw, uh, sprookjes, eeuw, sprookjes huwelijk van de eeuw moeten worden. Alweer één. Een. een vorst aan de Middellandse Zeeuw, uh, Zee huwt een Zuid-Afrikaanse zwemster. Maar zal dat ook uiteindelijk gebeuren in Monaco? Volgens berichten in de pers lijkt het huwelijk van prins Albert van Monaco al gestrand voordat het is gesloten. Onze correspondent Frank Renaud is onmiddellijk afgereisd naar Monaco. Frank, wat is daar aan de hand? Nou, in de Franse pers is onthuld dat de aanstaande bruid, Charlene Witstok... vorige week het vliegtuig zou hebben willen nemen... terug naar Zuid-Afrika, waar ze vandaan komt, weg van prins Albert. Het is niet de rolpers die dat meldt, dat is opvallend... maar het hele serieuze weekblad Lex Press. Het blad zegt informatie te hebben dat Charlene Witstok weg wilde gaan... dat ze is tegengehouden door de prins... en nu mokkend in het paleis zit in Monaco... en helemaal geen zin meer heeft in het huwelijk. En de reden daarvoor is volgens Lex Press. Dat zij iets te weten is gekomen over het privéleven van de prins. Maar wat dat dan is, dat schrijft het blad weer niet. Hmm, weet jij vast wel, hè Frank? Nou ja, officieel weten we niks inderdaad. Maar er zijn de afgelopen jaren natuurlijk heel veel verhalen geweest... over de relaties die prins Albert had. Hij is 53 jaar oud nu. Hij heeft nog nooit een serieuze, langdurige relatie gehad. Maar wel... Korte verbintenissen, als we het zo mogen noemen, dat weten we. En daar zijn twee buitenechtelijke kinderen geboren. Die heeft hij ook erkend allebei. En het vermoeden bestaat dat Charlene toch mogelijk iets over die of over andere verhoudingen heeft gehoord. Oké, okay, dat het voor haar de druppel was. En dacht, daar ga ik dus niet mee trouwen. Precies, dat is het vermoeden. Ja. Is er al gereageerd vanuit het paleis ook? Ja, de prins heeft laten weten dat het allemaal leugenachtige beweringen zijn, ik citeer nu. Zijn advocaat zegt dat het prima gaat met het stel en hij heeft gedreigd expres voor de rechter te slepen. Die advocaat zegt ook, ik ben nog met het stel een paar dagen gereden naar Parijs geweest en het ging prima met de twee. En het aanstaande paar is zelf gisteravond ook nog in Monaco gespot, hier in de haven waar ik nu zit. Terwijl ze keken hoe de voorbereidingen voor alle festiviteiten hier verliepen. Dus vanuit het paleis wordt gezegd, er is niks aan de hand. Vrijdag en zaterdag gaat het huwelijk gewoon door. Mm, wat gok jij, gaat het door inderdaad? Of mogen Willem-Alexander en Maxima thuis blijven? Laat ik het zo zeggen, de rood-witte vlaggen van Monaco hangen hier nog steeds overal buiten. En de podia worden overal nog opgebouwd. Dus voorlopig lijkt het alsof alles gewoon nog doorgaat... en Willem-Alexander en Maxima gewoon nog welkom zijn. Zeg, en jij zit gewoon daar in de haven met een smoking in je koffer? <laughs> ik hoef geen smoking aan, maar vrijdag bij de officiële festiviteiten... word ik wel geacht een wit overhemd en een stropdas aan te trekken. Mm -hmm. Dus die heb ik allebei bij me. Dus je bent dichtbij straks? Ik ben heel dichtbij. Nou, dan zijn we zeer benieuwd naar jouw verslag. Frank Renoud vanuit Monaco. En wij gaan het zo dadelijk hebben over die overval. Gewelddadige overval vannacht in Amsterdam met grote gevolgen... Rijkend zelfs tot in Brabant. Daar hoort u zo het laatste nieuws over. Onder andere van Rob van der Veen van de politie Amsterdam. En onze eigen verslaggever is er voor duiding. Want het was hier gewelddadig. Uh, hoe komt dat? Uh, we hebben gehoord dat in Rotterdam onlangs eenzelfde soort overval heeft plaatsgevonden. Hoort u zo meer over?